Het weer, het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 7. Morgen eerst droog, maar later volgt de regen. Het wordt een graad of 10. In het kerstweekend af en toe zon en ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFN. Dit is kerst met ZFN. Met nu. met nu de nacht. I can't cook you out I've been there before Right down to the core I can't sing and try Afternoon, 1990. The big city. Jesus, it's been 20 years. Ritme, Ritme van ZFM CFM